Wat is dat? Die auto is lelijk geslipt op die natte weg. Lobiek! Suske, vlug! Er is een auto-ongeluk gebeurd. Neem de verbandkist mee en een Sagantare. Kom, kom, kom in, Suske. Sla de helft van mijn deken om, Suske. Anders wordt je kletsnat. Ja, bedankt. Daar, daar, daar ligt de bestuurder. Hij is aan zijn hoofd gewond. Kom, kom, kom met de verbandjes. We moeten hem naar ons tent brengen. Huh. Neem jij zijn benen, Suske. Yes. Ho, ho, ho, even. Die man moet eerst deskundig verbonden worden. Daar is het je veel te donker voor. Die daar geeft huh. veel te weinig licht. Wel nee, het gaat best. Zo, zo. Eerst een snel verband. Oh, oh, zie je nou wel. Je bent Zuske aan het inswachtelen in plaats van de gebonden.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 Ja, dus ik geloof dat hij wat wil zeggen. De sukkelaar eilt. Ik zal hem een slaappoeder toedienen. Kom, geef vlug een glas water om het in op te lossen, whisky. Water genoeg. Ik hoef het gras alleen maar even buiten de tent te houden. En heb je het zit vol regenwater. Alsjeblieft. Zo, de slaappoeder erin. En dan... Wat heb je dan, Drink wat. Het gaat alweer. Oh, ik kreeg het ineens te benauwd. Hoe oh, oh, is oh, het? Oh, Hoe oh. is het? Hoe is het? Wat zou ik toch bedoelen met die letters? Mijn kist. Ze, ze willen mijn kist stelen. In de rode auto. Dieven. Hij nog steeds. Het lijkt wel of die bang is dat iemand een kist uit zijn wagen wil stelen. Kom mee, Suske, We gaan bekijken. Kom. Kijk, het daar. Twee mannen bij de auto vonden wonen. Ze hadden er iets eerder. Een kist. Ga, hal ga Lambiek met zijn jachtgeweer. Als je er nog op schiet. De keer was gewoon niet door. Lambiek, kom gauw! Er zijn dieven en... Hemel, hij is in slaap gevallen. Nu liggen er twee te slapen. Het komt natuurlijk dat hij dat slaapmiddel heeft uitgetronken bij die woestbui. Daar ligt het jachtgeweer. Ik neem het mee. Dan moeten zus en ik die kerels maar te lijf. We kunnen die kist toch niet laten stelen. Dan blijft wisken toch met een piek. Ik kan niet langer meer wachten. Ik ga er alleen op af. Halt, schelmen! Zet neer die kist. Die is niet van jullie. Dat gaat jou niet zo, mannetje. Als wij die kist neerzetten, is het alleen om jou maar pak slaag te geven. Het klinkt alsof het meenig is. Ik kan me beter de terugtocht blazen. Oh, dan komt Disky met het geweer. Ze wijzelt een, een Die is in slaap gevallen. Wacht, ik haal de trekker over. Hé, dat ding weigert ook altijd. Dan maar met mijn blote handen. Ik moet Suske redden. Nou Moe, nou doet hij het vanzelf. Als één zo'n knalletje die schurken op de vlucht jaagt, zal een tweede schot ze misschien laten halt houden. Dorie, ze gaan er toch door met de kist. Geef hier dat geweer, Disky.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 Lambik brengt Susken en Wisken ook altijd in de problemen. Hoe moest ik nou ook alweer rijden, Zerom? Een zandweg. Rechts moet het terug. Dat zal verklopt het. Maar het is hier wel heel erg smal. Komt tegenligger. Zal achteruit moeten. Anders trokken van komen. Hij maakt weinig aanstalten. De tegenligger is een dwarsligger. Die geen haarbreed uit de weg gaat. En voor twee elkaar passerende auto's is er op deze weg echt geen ruimte. Het zijn trouwens oude bekenden. De dieven van de kist uit de open van de gewonden. En ze maken zich nogal kwaad. Zeg eens zondagsrijer, als de bliksem eruit, hè, of ik zal eens uit mijn kar komen. Man is boos. Jérôme zal uit auto's stappen. Sidonia moet versnelling omhoog zetten. Wat ben je van plan? Heel gewoon. Jeroen, kar, eventjes oplichten. Kwaaie kerels kunnen doorrijden. Goed gewerkt, Jeroen. Als beloning mag je straks met schamuleken spelen. En gozend dat we bij de tent komen. Volgens de telefonische uitleg moet ik hier de bosweg in en dan. Hé, hey, ligt daar nou op de weg? Sidonia, stoppen. Wij kijken. Het lijkt wel een kist. Is kist. Zit iets in? Krijgt niet open. Maar leg hem maar in de koffer. Dan die prutsen we later wel open. Nu moeten we snel verder. Zonder verdere onderbrekingen bereiken Sidonia en Jerome de kampeerplaats, waar ze hartelijk worden ontvangen door Suske en wisken.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 Hemel, wat ruik ik nou toch? Help, brand, Suske, wieske, lambiek, brand weer, help, wat brand, is dat? Wat help, is help. dat! toch. Daar is de brand, die rook komt van boven. Oh. De kamer van lambiek, oh. vlug terug naar boven en, en neem de thuis voor mee. We moeten blussen voor het hele huis op brand. De slang kan aan een wastafelkraan, die paal op alles ligt hier vol water. Zie je wel, het is op de kamer van lambiek. man, moet je nou toch eens zien. Heeft een kampiertje aangelegd midden in zijn slaapkamer. Kom op met die duits slangen. Ja, Richt hem maar. Hij spuiten. Oh, oh, gelukkig brand het weer. Kom zo even. Maar waarom heeft Lambiek er een emmertje water opgezet? Oh, begrijp er niks van. Jullie briefje. Luister, beste vriendjes, ik heb het water voor de koffie vast opgezet en ben terwijl ondertussen inmiddels al reeds eventjes ook wat gaan vissen in het vijvertje. Lambiek, ik heb het door.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 Het komt eruit. Wat nou? Oh. Oh, wie zich redden kan. Een zeemonster. Het is geen zeemonster, Lambiek. Maar een zeemier minnetje. Probeer het te vangen, Lambiek. Met mijn schepnet krijg ik haar wel. Ook al heb ik geen visact. Pas op, Lambiek. Ze gooit een stuk zeep. De laatste wiskel, hij ligt al. Oh, dat laat ik niet op me zitten. Ik krijg haar zo wel. Als Lambiek zegt, kom hier, dan is dat kom hier. Ze, ze, ze glippert me tussen de wingers toe. Ze gelijk langs de trap naar beneden.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 Breng mij naar het hospitaal. Zorg voor meer min. Vind uitleg in dagboek en kaart. In mijn auto. In mijn... Oh, hij is weer buiten Westen. Maar dat is nogal duidelijk. Ik bel direct een hospitaal op. Wiske, stuur ze rond naar de garage waar de auto van de gewonde is heengesleept. En laat hem dat dagboek en de kaart ophalen. Daarmee wordt vast veel verklaard.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 Ik alleen van pruimenboom. Nou, doe maar. Dat is prachtig. Mm -hmm. Jantje zag pruimen hangen, eieren zo groot, wou plukken, mocht niet, was braaf, kreeg goed vol. Oh, bravo, bravo. Dat is nog eens een mooi gedichtje. Nou, ga nou maar gauw dat boekje pakken. Dat is toevallig...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 Hij slurpt zijn emmer bier leeg en rijdt dan in volle vaart op de driewielen naar huis... waar het onbekende net wordt opgehaald door verplegers. Jerome is weer thuis. Heeft spullen opgehaald. Veel nieuws. Ja, even wachten, Jerome.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 Staat niks in boek. Oh. Oh. Maandag wordt al spannend. Oh, ja, ja, ja. Ja? Ik dook naar het wrak. In het ruim ontdekte ik een zeemeermin. Ik maakte net een foto met mijn onderwatercamera. toen zij door een octopus werd aangevallen. Wacht, wacht even, wacht even. Mijn neus kribbelt. Het verdorie, jongen. hoe moet je nou net op zo'n spannend moment je neus sluiten? Lees verder, man. Neussnuiten op tijd gebeuren, anders krijgt neus een raar model. Nou Jérôme zal nu verder lezen. Ja, vooruit. Ik redde de meermin uit de tentakels van de octopus en bracht haar aan boord. Oh. Ze mocht van de kapitein blijven en ik noemde haar Nicky. Zeker omdat hij haar vond in de golf van Niki. Nikki. <laughs> Zij is dus een Griekse. Donderdag. Vandaag is het juist een jaar dat ik met Nicky de kermissen afreis...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 Daar steekt. Ik nee, geloof, Ik geloof dan, dat het zeeman iets zal zeggen. Zeg het maar kleiner. Nicky, mij. Weten wat achtersteekt? Nicky, mij vertellen aan kapitein Hanker over Atlanta. Zijn stad op zeebodem. Oh. Hij willen mij uh, hebben om ik hem wijzen was dat onder wat dat onderwater water zijn. Atlanta, de verzonken stad.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 kan ook lang onder water blijven? Alsje me nou, hij ook. Wat, wat, wat, wat bewijst dat? Ik kan langer onder water blijven dan jij. <laughs> Wedden? Wedden Jérômeke langer kunnen onderblijven dan Lambiek? Dat wil ik wel eens zien. Suske, ja. haal twee volle emmers water. Wat wil je nou daar mee, tante? Jérôme en Lambiek stoppen ieder hun hoofd in een emmer... en wij kijken wie het het langste vol hangt, Want anders blijven die twee als het maar ruzie maken over hetzelfde. 25, 26...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 de grote, brave meneer was maar een klein, klein beetje zenuwachtig. Je bent een braaf visje. Toen al, eh, uh, uh, meisje bedoel ik. Daar zou je ze hebben. Wat moet uh, ik nou antwoorden? Uh, uh, Niki, mij uh, kennen de woorden van Golf van Saloniki. Ik breng hem naar Atlanta voor boven zij aankomen. De winnen naar Paros. Als we zeker zijn dat we winnen, Sidonia, neem aan. Beloof hun de kaart en bespreek de reglementen van de race. Hallo?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 Ik ga toch niet mee. Wat? Je gaat niet mee? En dat juist... toe, het... Sidoniaatje, Ik wil best een beetje helpen, hoor. Als uh, sympathisant. Ik begrijp best dat het spijtig is dat jullie mijn kundige leiding oh, oh. moeten missen. Maar mijn reputatie laat me Bij niet toe... Wij dat... de spelbreker, jij. Even kalm blijven. Jeromeke zal woordje met bieten. Wacht even, jongens. De post begint een superspoedbestelling van Siam en voeters voor tante Sidonia. Oh, ik ga over dan. Om... Laat dan, het laat dan oh, maar eens een vet gaar smoren, Dit is veel interessanter. Even kijken. Wat hebben ze? Ja, wacht even. Eh, uh, Sidonia... Luister. Ze hebben twee Batiscaven opgekocht. Dat zijn diepzeeboten. Ze worden naar een eiland in de golf van Saloniki gebracht... en wij krijgen kapitaal om onze boot in te richten.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 Ja, je, je, je kunt hem net zien liggen, zie je wel? Ja, ja. ja kijk, okay. en, en hier ligt jullie Battiscaaf.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 Wat zou dat betekenen hebben? Oh, die, die, die parachute komt midden tussen hun barakken terecht. Oh, oh ik, ik, ik geloof toch van het vechten te slaan. Maar, maar kijk eens, die, die parachutist, dat, dat is lambiek. Lieve Hoe komt die nou hier verzeild? Oh, dan wacht, ik word dat ik weer moe sta. gaat u voor. Halt. Hou hem niet met die man te molesteren. Hij hoort bij ons. Nee, ik had begrepen dat jij niet meedoet. Oh, ik, ik, ik heb me bedacht. Mijn vrienden hebben me nodig op deze reis. Ik heb direct een vliegtuig genomen, maar ze hebben me boven de verkeerde werf afgeworpen. Oh, hoor, die knullen vielen me aan. Ik ben blij dat ons complot weer compleet is, Lambiek.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 En de race naar Atlanta kan beginnen. En zo gebeurt het ook. Alleen hebben onze vrienden één probleem. Op het moment van de afvaart is Jerome nergens te vinden. Een intensieve zoekactie levert niks op. Dus besluiten ze in vredesnaam maar zonder hem te vertrekken. Jerome is vast bang geworden. Niet iedereen durft zomaar zijn leven op het spel zetten. ik Hallo, Eesger Schelfis. Stil, een oproep is. van een professor, professor over de radio. De radio.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 Lambiek. En die figuur heeft nog veel meer kwaads in de zin. Zo, dat eigenwijze kereltje heb ik mooi uitgeschakeld. Ik, hij dacht waarin echt dat ik lambiek was. Dan vlucht die tijdbom plaatsen Zoeske. en dan wegwezen. Zoeske! oh, daar komt iemand aan. Ik moet opschieten. Zoeske, Sidonia heeft Nicky Mijn gestuurd om te kijken. O, oh, Zoeske, wat, wat gebeurt er met gij? Geen oh, sloeg me neer. Hij kan nog niet ver weg zijn. Nicky, kijk daar. Oh. Dat is Lambiek. Oh, een goede, brave meneer Lambiek naar een roeien. Hij ons in de steek laten. Nicky mij niet begrijpt. We moeten Tante Sidonia waarschuwen. En professor Barabas. Lambiek is overgelopen naar de tegenpartij. Oh. Ik kan het niet geloven. Maar ik zal de professor inlichten. Hallo, hier is er een Schelfis. Hallo, hier is er een Schelfis. Professor Barabbas, hoort u mij? Lambiek is overgelopen naar de barracuda. Hij heeft ons verraden. Over. Verraad van Lambiek? Dat is onmogelijk. Dat zweeft daar omkooperij. Overtrek niet, Sidonia. Geef het op. Uw leven is in gevaar. Over. Dat kan zijn, maar opgeven nooit. Zo en Lambiek, twee deserteurs, maar Sidonia zet door. Ah, nee, zeker ...dan kent u mij niet goed. Vaarwel, professor. Over een sluiten. Ik zet een kapiteinspet op... ...en daarmee ben ik kapitein. Die pet staat u prima, tante. Zit als gegoten. Ja, ja. Geen tijd voor vleierij, reis, zuske. Sluit het luik. Wiske aan de dieptemeter. Nicky aan de zuurstoftoevoer. En ja. ik aan het stuur. We duiken. Sidonia, ben je krankzinnig? Niet doen. Kom terug. Denk kan de...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 Nou, het is maar goed dat die cirkels niet weten dat wij de echte lambiek hierboven hebben vastgebonden. Het wordt trouwens tijd dat we dat zaakje even snel afhandelen. We laten de sluis vol water lopen en dan zal ons Hé, Wat gebeurt er? Wat is dat? De berguda slaat op hol. En de motor draait hol. Ja, en nou slaat hij af. Oh.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 Kijk maar door de patrijspoort. De stijgt daar. Oh, oh, oh. We hebben gewonnen. Hoorra! We hebben allemaal naar de haaien gaan. Vergeet het. Zwabber Lambique heeft tijdbom geplaatst. Is ontploft. Oh, we zakken. We zakken hoe langer hoe dieper hemel de benzine tank.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 Mai opeten. Geen, uh, We hebben wapens om Serpentix te bestrijden. Oh. Maar zover komt het niet. De zuurstof is haast op. Oh, oh, goed is dat. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Het is de bodem, maar het is te laat. Uh, uh, nee, niet te laat. We zijn bij Atlanta. Jullie duikerstakken aantrekken? En uh, Nicky, mij door kleine sluis gaan. Hoenen uh, halen in Atlanta. Arme Nicky. Daar gaat ze. En ze is zo bang voor die zeeslam. We moeten zien dat we die duikerspakken oh. aankrijgen. Oh. Oh. We moeten het wel helpen. Oh. Ik ben oh. nou aan het denken van mijn krachten. Oh. Ik, oh. Ik, ik help je. Ik het te breed om door kleine sluis te kruipen. Suske en Wiske zullen moeten gaan. Het moet lukken. Kom op, Wiske. En daar gaan onze dappere Suske en Wiske in hun duikerspakken Atlanta tegemoet. En wat ze onder water zien, overtreft hun stoutste dromen.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 Ze is gevangen door een zeehanemoon. En die zit bovenop een krab. We moeten haar bevrijden. Ik neem de zeehanemoon, jij neemt de krab. Maar de zeehanemoon laat haar los. Ach, de krab en zeehanemoon zijn mijn vriendjes. Die hebben mij teruggebracht naar vader en moeder. Suske en Wiske meegaan. Kennis maken met mijn vader en moeder. Van vader en moeder van Niki. Suske en Wiske betreden een hele nieuwe wereld.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 Onze dappere helden weren zich kranig. Maar ondanks hun moed lijkt het een schier onmogelijke strijd te worden. Mijn laatste schot. We zijn verloren. Dan maar met het blote zwaard erop. Oh, daar komen vader alweer. Hij heeft een uiterlijk schouwvis opgeslipt met echte walvis. Wat een gek! Die walvis die graag op de batiscaan. Oh, slaat hem neer in de lucht, Ik Je kan die zwaardvissen niet lang meer de baas doen. Er moet wel gauw hulp komen. Daar, vader, komen met Jero. goed zo. Stijf van in sardineblikjes zitten, Jerommeke. Spieren wat ontspannen nu. Zwaardvisjes zullen wat beleven. Hier! goed zo, Jeroen! Dat is een ramp! Dat is een ramp! Dat is een ramp! Dat is een ramp! Oh, die is ook buitenwesten. Dat was de laatste! Kom ik Vrijdag! altijd ongeluksdag voor visjes. Uh, kom, allemaal. Nou, de zwaardvissen zijn verslagen. Oh. Nodig vader jullie uit voor een groot diner in ons paleis. Oh, ja. oh. Mm.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 Hé, hey, tante! Hoe gaat het? Kunt u wel wakker blijven? Natuurlijk, biske. Ik ben wat aan het breien. Breien? <lacht> <lacht> maar ze moet het stuur toch met twee handen vasthouden? Hoe loodzitten ze nu dat? Toch even kijken. Eén rechts, twee afrechts, drie laten vallen, één overslaan, vier opraken. <lacht> Ongelooflijk! En... Ze heeft de breinaalden tussen de tenen geklemd. Ze breidt met de voeten. <lacht> Oh. Ja, wat gebeurt er nou weer? Oh. We staan zo botstil. We zitten vast in een geweldige spons. Oh, oh. hemel. De zwaardvissen vallen aan. Jeromeken lacht net te dromen. Toen, bonk bonk, oh, joh, joh. zal duikpak aantrekken, spons loshakken, lambiek zwaard tegenhouden. Ik zal ze inblikken. Reken maar. Hartstikke lief op jullie. We kunnen alles precies zien door het raampje. Oh, Tsjonge, wat een bende zwaardvissen. Kieke. Maar Lampiek geeft ze aardig wat getoen. Ik geloof dat ze rond die spons al bijna los heeft. Oh. Oh. Zuske, kijk, oh. Lampiek is neergevallen. Oh. Oh. Die twee zwaardvissen spiezen hem aan hun snuit. Ach, oh, nee, nee. Oh. Oh. Daar voor een vreemd bootje. Een bootje, ja. getrokken door twee zeepaarden. Oh. Oh. Kijk, daar de de zit de een soort muzikant in. Hij oh. richt zijn heup op. De zwaardvissen zijn geraakt en Lampiek is gered. Oh goed. Oh.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 Dat overnemen we niet aan. Ja, genoeg gebazeld. Geef op die paarden zijn vlug. Anders schiet ik. Alle donders! Schark en ik salueer de, de tel tot Pas op, daar gaat hij, Van het eeën. En van de, het leeën. Van het leeën, Hanneke. En van de... het. Werp dat wapen weg op je. krijgt je kornuit niet terug. Alle donders! Zwapper heeft zich laten pakken. Nou, nou goed dan. Ik, ik laat mijn geweer vallen, Maar, maar geef ons Zwapper terug.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 Mijn ogenblik is gekomen. De hoester sluit zich. Dat mag niet gebeuren. Trekken ze We moeten zorgen dat die schelp open blijft. Trekken! Kan niet. Schelp is sterker dan. Jerome. dat? Oh, ah. Hij is dichtgeklapt. geklapt. Voorgoed.